Hallo, ik ben Jan Holderbeke en ik neem je elke week mee naar iemands creatief lab. Ik probeer uit te zoeken hoe creatieve ideeën geboren worden. Sommige creatieve mensen komen toe met plotse ingevingen, anderen moeten zich dagenlang in bloed, zweet en tranen afzonderen om een creatief juweeltje uit hun mouw te schudden. We volgen de creatievelingen een dag lang, van s morgens vroeg tot s'avonds laat. Van de week neem ik je mee naar Robert Merhotijn. Kortweg Meerho, juist de tekenaar van de Kiekeboes, de succesvolste Vlaamse striprate. Hallo, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ah? Ik mocht je komen interviewen de Ja, oké, okay, ah, uh, Waar gaan we dat doen? Misschien boven, want boven heb ik nog op mijn bureau heb ik de kleding. En dat is van geluid iets zachter. Merho. Kan jij een beeld geven van een doorsnee werkdag? Hoe laat sta je op? Oh, opstaan. Soms is het heel vroeg als ik wakker word. Maar over het algemeen ja, is dat rond half acht zoiets dat ik opsta. En dan uh, ga ik de kranten lezen, ontbijten, douchen. Uh, en dan daarna ga ik uh, een, een, een half uurtje op de home trainer. Uh, voor toch een beetje beweging te hebben. Want voor de rest van de dag heb ik niet zoveel beweging. Werken doe je thuis. Uh, dus files en dat soort dingen zijn aan jou niet besteed. Heb je een, een regelmaat? Zij, heb je een soort uurrooster dat je jezelf oplegt om je te dwingen aan je werk te gaan? Uh, ik heb een uurrooster... Uh, nog van vroeger, want eigenlijk werk ik nu iets rustiger. Uh, toen ik vroeger nog fulltime bezig was en alle dagen in de krant stond... dan maakte ik vier albums per jaar... en dan moest je daar echt wel ja, een zekere discipline in bouwen. Nu, ik heb het teruggeschroefd naar uh, twee albums per jaar waardoor mijn schema iets minder strak is. Uh, wat niet wil zeggen dat ik minder uren hier op mijn, uh, mijn studio doorbreng. Want ja, je werkt dan in een ander tempo. Je werkt wat langzamer, je werkt wat trager. Uh, het heeft ook het voordeel dat je dus dingen ja, veel beter kan voorbereiden. Uh, het opzoeken van documentatie, het, het zoeken naar een mooie compositie voor de pagina, daar ben ik nu veel meer mee bezig dan vroeger. Ik heb er nu iets meer tijd maar daardoor ben ik nog altijd hetzelfde aantal uren bezig uiteindelijk. En dat is bijna ambachtelijk werk dat ze tekenen. Dat gebeurt uiteraard op computer. Um, maar wat mij in de eerste plaats interesseert is, hoe kom je aan al die ideeën? 148 verschillende verhalen. Goh ja, die ideeën, dat wordt dus ook een, een beetje een manier van leven. Eh, ik weet toen ik eraan begon in de tijd, en toen zei ze, ja, als die, die serie succes heeft, dan, dan zit je daar voor jaren aan vast. En ja, je uh, moet oppassen, want waar ga je de ideeën blijven halen? Dat is nu het gekke, ik heb daar nooit van wakker gelegen, en dat is ook altijd blijven komen. Eh, het is gewoon kijken, ja, uh, in alles wat je ziet, wat je leest, wat je hoort, ja, je moet ...voor ontwikkelen dat daar niks in zit... ...dat je zegt, oh, dat kan ik gebruiken... ...dat uh, dit, of dit of, of dat... ...en alles dan opslaan. Ik, uh, ik archiveer alles... ...ik sla al mijn ideeën op. Uh, vroeger liep ik altijd met papiertjes op zak... ...om dingen op te schrijven... ...nu tegenwoordig steek ik het in mijn smartphone... ...en dan zo om de maand ga ik er iets door... ...en dan hou ik de grote kuis in... ...dingen die nu... Ja, ik zeg ...waarom heb ik dat nu opgeschreven... Ja, ...dat gaat eruit... ...andere zaken worden geclasseerd... En en het is ook zo per verhaal, per, ja, als ik een, een thema heb, dat ik zeg, daar wil ik een verhaal rondmaken, dan leg ik daar een map van aan en daar gaan dan alle ideeën in. Uh, well, dat kan zijn krantenartikels of wat ik er rond lees, of gewoon een situatie of een grap uh, dat ik bedenk, dat ik denk, oh, dat zou daarin passen en dat gaat, er, gaat erin. En dat blijft soms wel een paar jaar blijft dat liggen, uh, tot ik dan, ja, op de een of de andere reden vind dat ik daar dat toch maar eens aan moet beginnen. En dan begint, ja, dan begint het gepuzzel en, en uh, dan uh, zit je met al die elementen en daar leer je ook in bij, want vroeger wou ik dan alles wat ik opgeschreven had en, en wat ik bedacht had, wou ik erin hebben. En nu heb ik toch wel meer iets van kill your darlings, uh, als het niet past in het schema, ik gooi het eruit en vaak gebeurt het dan dat het langs een omweg, dat het er terug uh, toch terug insluipt in het, uh, in het verhaal. Maar dat klinkt allemaal alsof het vanzelf gaat. Dus u, u hoeft niet echt u af te zonderen en na te denken over scenario's en dat soort dingen. Goh, ik ben altijd bezig met scenario's. Uh, als ik zit te schrijven, dan moet ik wel in afzondering zitten. Uh, ik kan ook zelfs gewoon niet verdragen dat er een radio of zo op staat. Nee, dan moet het, moet het stil zijn. Uh, ik heb uh, collega's die gaan naar een kroeg... en die gaan in de drukte van een kroeg die zitten schrijven. Dat zou ik dus absoluut niet kunnen. Maar ja, ideeën, ja, die komen overal. Die komen als je aan tafel zit, uh, die komen op de fiets... die komen op het toilet, uh, noem maar op... Uh, ik heb ook al ondervonden, als ik op vakantie ga en ik ben heel uh, gerelaxeerd... ...gewoonlijk kom ik dan wel naar huis met het opzetje van twee of drie verhalen. Want dan zit ik ergens aan een zwembad en uh, zit ik wat te lezen... En, ...en na een kwartier begint me dat te vervelen. Ja, dan, dan begint die grijze brei te werken en ja, dan komen er weer ideetjes. Creativiteit, is dat voor jou iets in, dat je in eenzaamheid doet of heb je mensen rondom je nodig die, die je impulsen geven? Uh, goh, nee, ik doe het eigenlijk het liefst, het liefst van allemaal in eenzaamheid en alleen. Want dat is eigenlijk het voordeel. Ik, ik vraag me ook af dat dat niet één van de redenen is waarom dat ik dit ben uh, beginnen doen. Dat je dus niet afhangt van een baas. Dat je aan niemand verantwoording moet afleggen. Ja, ik heb een uitgever, oké. Okay, maar zolang uh, die serie goed verkoopt, ja, dan mag ik toch mijn zin doen. Dus ik heb altijd mijn zin willen doen. Er zijn wel een paar mensen... Uh, een paar mensen op de uitgeverij, een paar vrienden, eh, ook mijn vrouw, waar dat ik soms dingen aan aftoets en eh, waar ik het wel eens interessant vind om hun mening te, over te horen. Soms hou ik daar rekening mee, soms ook niet. Eh, maar over het algemeen, ja, ik bestuur mijn, eh, mijn universum als een vrolijke dictator. Zijn er momenten, op de dag, op de week, op de maand, weet ik veel... Uh, ...waar je meer creatief bent dan andere momenten? Ik word wel gevaar dat ik een, een diesel ben. Uh, als ik s'morgens uh, begin... En ik, zeker met tekst schrijven heb ik dat. Eh, ja, dan zit ik wat aan te, aan te leuteren en aan te mordelen. En dan zit ik nog eens een keer op, de, op, op computer gaan kijken... En, en, en nog eens op Facebook en nog eens dit doen. Ik stel het altijd uit. Ik stel het voor me uit voor aan te beginnen. En ik word dus gewaar bijvoorbeeld... als ik zit ik een hele dag te schrijven... dat ik bijvoorbeeld tussen vier en zes in de namiddag... de laatste twee uur... dat ik bijna evenveel produceer dan de uren daarvoor... Eh, ik heb het soms met tekenen ook, maar tekenen is het minder omdat dat meer ja toch op routine drijft. Dat ik s'morgens begin en dat ik eh, tegen de middag heb ik één strookje afgewerkt en ja, tegen het avondeten ja, is de hele pagina af. Dat in de namiddag gaat het, gaat het een stuk sneller. Ik moet echt op, echt op gang komen moet erin komen. En ik heb meer en meer, dat je dus afspraken hebt, uh, meetings hebt, of interviews, zoals nu, dan heb ik het altijd heel moeilijk om daarna nog op gang te komen. Ik probeer ook een heleboel dingen na de avond te verschuiven, dat ik zeg, ja, maar dan kan ik overdag werken, en dan heb ik hetgeen ik wou doen, is dan klaar, en dan uh, ja, s'avonds, ja, dan kan ik andere dingen doen. Zijn er momenten dat het niet gaat, dat je writersblok hebt? Uh, dat gebeurt wel eens, maar en niet, niet zo heel vaak. Het is me eens een paar keer voorgekomen dat ik een verhaal dat ik er echt niet uitgeraakte en dat ik even in paniek dreigde te raken. Alhoewel, ik had altijd zoiets van, God, het is me al meer dan honderd keer gelukt, het zal nu ook wel lukken. Ja, en dan moet je op zeker ogenblik moet je gewoon alles, ja, alles laten vallen waar uh, je mee bezig bent en gewoon van nul opnieuw beginnen. En is dus gewoon weg. Ik heb al ondervonden van gewoon weg eens het verhaal op zijn kop te zetten of, of het hele idee te verdraaien vanuit een andere kant. Ja, ...standpunt van aan te kijken dat het dan ineens wel lukt. Het is me een paar keer voorgekomen, maar toch niet heel, heel vaak. Omdat ik meestal ja, alles al heel lang op voorhand ja, weet, ik ben er zo lang mee bezig. Dus het zit hier van binnen toch al een beetje van hoe het in grote trekken moet. Het loopt nog wel een keer anders, maar ik weet gewoonlijk al waar ik naartoe wil. Veranderen van omgeving, bijvoorbeeld u bent graag aan zee, uh, de beslotenheid van de Halse bossen hier uh, achterlaten en, en de, de wijsheid van de zee zoeken, is dat een oplossing? Ja, ah, Dat doe ik wel, uh, de zee dat is mijn schrijfplek en daar ga ik soms wel eens naartoe en soms ga ik er ook, ook alleen naartoe en uh, dan ga ik daar een paar dagen zitten schrijven met zicht op zee, dat, dat werkt zeer kalmerend, tekenen dat lukt me daar niet, maar dat heeft ook met praktische zaken te maken, omdat je bij tekenen komt er zoveel bij kijken. Je hebt je, je, je materiaal nodig, je hebt documentatie nodig, en dan gewoonlijk vergeet je het een of het ander, dus dat is ook uh, iets minder. Uh, dat doe, doe, doe ik hier, maar schrijven uh, doe, ik, uh, doe ik heel veel. En over verhalen lopen denken. Uh, mijn vrouw kan daarvan mee praten, uh, de, de strandtijd, de strandwandelingen, dan... Uh, vertel ik haar, dan moet zij luisteren naar de vijftig versies van elk verhaal en zij ondergaat dat en af en toe geeft ze dan eens een opmerking en soms zit er wel iets tussen dat ik zeg, hé ja, dat is ook wel eens een keer een, een, een, een, een, een manier van er naar te kijken waar ik nog niet aan gedacht had. Is film een inspiratiebron voor u? Jazeker, zeker. Uh, film, uh, ja, dat is eigenlijk de ultieme manier van uh, hoe je een strip maakt. Ik zeg altijd, uh, uh, een strip is eigenlijk een storyboard van een film die nooit gemaakt wordt. Uh, nee, zeker. En, en ja, filmen zoals bijvoorbeeld de Bondfilms. Ik ben altijd een, een, een fan geweest van Bondfilms. Uh, ja, eigenlijk is dat... Ja, de ideale manier hoe je een, een, een strip in beeld brengt. Want dat is een, is een verfilmde strip. Trouwens, Hergé, eh, toen ze hem in de jaren zeventig vroegen, eh, toen er nog geen sprake was van Spielberg, toen ze hem vroegen, eh, wat zou je ervan vinden, moest men een langspeelfilm maken eh, van Kuifje. En toen zei hij, ja, als ze dat doen op de manier dat er een bondfilm gemaakt wordt, ja, dan ben ik meteen akkoord. Eh, ja, en, je, en je ziet ook, er is ook een, een, een versmelting. Bijvoorbeeld in Frankrijk zie je dat, dat er uh, verschillende striptekenaars en zelfs gerenommeerde striptekenaars, die voor de filmbusiness werken. En storyboards maken uh, van, uh, van de film die dan daarna gebruikt wordt. Dus je ziet wel, ja, het, het werkt op elkaar in. Het is ook zo, als je de evolutie ziet van het beeldverhaal, uh, van, van, ja, pak weg van de jaren 20, 30 tot nu, dat die altijd een beetje achterna hinken en de evolutie in de filmtaal volgen. Dat is altijd heel, heel duidelijk te zien. En je ziet dus ook bijvoorbeeld dan, dan de, de, de Hitchcock ja, die werkte ook al met, uh, met, met storyboards. En een, en een man als Federico Fellini die tekende, die is begonnen met cartoons en stripjes te maken in Italiaanse kranten. Dus ja, het, het het ligt toch wel wat bij elkaar, het werkt toch wel wat op elkaar in. En Fanny is ook gewoon een Bond girl. Een Fanny zou een Bond girl kunnen zijn, inderdaad. Is er muziek die u inspireert? Zelden, nee, heel weinig. Heel weinig. Ik, ik, uh, goh, ik heb niet zo'n uitgesproken muzikale smaak. Ik laat alles wat, wat op radio komt laat ik doorkomen. Wat ik wel regelmatig doe, dat is uh, als ik aan tekenen ben, niet als ik aan schrijven ben, dat is registraties van cabaretprogramma's opzetten. Uh, dat is ook nog van in, uh, in, mijn, in mijn jeugd, kocht ik dat vroeger op LP, nu op CD. En, en uh, dat, dat, uh, dat draai ik nog wel eens. Ja. Welk soort cabaret? Oh, veel Nederlands cabaret: Joep van het Heck, uh, Freek de Jonge, Birgit Kaandorp, uh, dat soort zaken. Ja, ja, ja. Begonnen bij Toon Hermans, of niet? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Toen Hermans hebben ik contact toen ik twaalf jaar was. Dat, dat was een openbaring. Uh, mijn ouders die namen me wel eens mee naar de bonte avonden toen. En daar heb ik ja, de, de, Charles Jansen, Co. Flower, de beginnende Gaston Bergmans en zo gezien. En die, die mensen die speelden dus sketchen in, in dialect. En, en dat ging dan over mannen die dronken thuis kwamen. En, dat, uh, en de vrouw die met de deegrol achter en aan zat. En dat eindigde gewoonlijk altijd met een broek die afzakte. Zo, uh, zo zat het in elkaar. Eh, dat was heel leutig en heel, heel grappig. En dan komt opeens die Toon Hermans, een keurige heer in smoking en die daar staat te spelen met de taal. Ik lag eens in het ziekenhuis en toen viel me op uh, dat de nachten daar zo lang zijn. Hè. Maar ik had een hele goede nachtzuster en die, die deed alles wat ik vroeg. Als ik uh, riep, uh, zuster mijn mijn hoofd kussen. Dan deed ze dat. Als u lacht, zuster, lacht de nacht, zuster. Ik had hetzelfde gevoel bij Toon Hermans toen ik die het eerste keer zag, dan toen ik Monty Python jaren later de uh, eerste keer zag. Zo, dat absurdisme, dat was ook iets compleet, compleet anders. Nee, ja, en, en uh, het is eigenlijk door Toon Hermans dat ik dan het Nederlands cabaret ben gaan volgen. Want ja, er was, bij ons was er nog niks. Uh, het, het heeft geduurd tot Urbanus begon en dan later is Geert Holsten gekomen, dan nu heel die stand-up comedy uh, trend die er nu is. Maar, maar in de jaren 60, jaren 70, 80, dan, dan was er haast niks. Ik zie een beetje een parallel als je zegt met taalspelen door Ton Hermans. Een beetje een parallel met de manier waarop je aan de namen van je stripfiguren komt, dat is toch ook? Soms ver doorgedreven. Ja, ik vind het heel leuk om met om, uh, om taal te spelen. En ik ben dol op woordspelingen, maar dat is not done tegenwoordig. In de humor, dat mag je. Je ziet het ook in, in, in, het, in het cabaret. Uh, dat, uh, je ziet, als Joep van het Hek is een woordspeling gebruikt, dan zegt hij er zelf af. Mensen, ja, dit is de slechtste grap van de hele avond. Maar u lacht er wel mee. <laughs> dat is, uh, nee, maar het is not done om, om woordspelingen te doen. En ik gebruik het ook niet in de dialogen van de personen omdat een personage ook niet spreekt eh, met woordspelingen. Maar eh, in, dat, in, die, in die namen, ja, dat is zo'n spelletje, dat, dat ben ik beginnen doen van in het begin. Ja. En dat is nu zo'n soort handelsmerk geworden, ik, ik mag het niet meer laten. Want het gebeurt soms wel eens dat ik een naam gebruik waar dat geen verwijzing in zit. Dus, zelden, maar het gebeurt wel eens. En dan krijg ik daarna reacties, ja maar we zitten erop te zoeken. Wat, wat is het nu eigenlijk, we vinden de betekenis niet... Als je iets aan jezelf zou mogen verbeteren, wat zou dat zijn? Als ik iets... Goh, <laughs> ik zou eigenlijk graag een beter tekenaar zijn. Uh, uh, ja, nee, want uh, ik heb... Uh, Dit is een grap. Nee, nee, nee, nee, dat is geen grap. Ik ben een verhalenmaker. Ik ben een verhalenmaker die er eigenlijk ingetuind is... en zijn eigen verhalen uit noodzaak is gaan tekenen. Maar er zijn veel betere, veel betere tekenaars als ik het werk zie... bijvoorbeeld van Charles Cambré uh, of, of van uh, Jan Boschart of zo. Zeggen, wauw, wat zijn dat tekenaars... Uh, ik ben een beter verhalenmaker, dat weet ik. Maar ik ben. Ik, maar. maar, maar eh, goh, ja, ik, ik ben nu. Het is ook de laatste jaren. Want ik teken ook minder. En ik, zet, ik maak de, de, de ruwe aanzetten van mijn pagina's met de jaren heb je zoveel routine gekregen en ik weet wel hoe het moet en, en, en hoe het werkt. Maar het uitwerken van alles, van, van uh, decors, van auto's en al dat soort dingen, laat ik nu over aan medewerkers. En uh, dat is heel rustgevend. We gaan naar het einde van de werkdag. Um, wat is het laatste wat je doet voor je gaat slapen? Ach, tegenwoordig gewoonlijk nog eens een keer mijn mails checken en nog een beetje surfen op internet, nog eens gaan kijken op YouTube of op Weet ik wat. Uh, dat is gewoonlijk het laatste, het laatste van, uh, van mijn dag. Uh, ik werk ook s'avonds niet meer. Vroeger, ik heb dat jaren gedaan: dat ik zocht nog tot tien, elf uur s'avonds zat te werken en uh, als dat gebeurde, dan ging ik daarna, ging ik nog in de zetel zitten en dan ging ik nog een whisky drinken en dan zette ik uh, een, een plaat op iets, iets Astor Piazzolla of, of, of wat, met, met een boek erbij uh, maar uh, ja, dan, dan was ik de dag daarna was ik dan, was ik dan stond ik al of suv op, want dan lag ik veel te laat in mijn bed, dus ik ben wat dat betreft, ben ik een beetje veranderd en uh, ik heb ook op zeker moment toen besloten van uh, ik werk tot zes uur, soms loop het uit tot half zeven als er iets echt klaar moet zijn en dan is het gedaan. En wanneer gaat het licht uit? Oh, dat verschilt uh, oh, gewoonlijk in de week is dat rond een uur of elf. Wat. De laatste vraag is misschien de zwaarste. Uh, heb je een levensmotto? Uh, ja, ik heb eens een, een, wat ik, uh, ik heb ooit iets gehoord, dat vind ik een heel mooie uitdrukking. Als je op gelijk welk gebied de hoogste sport van een ladder wil bereiken, dan kun je het makkelijkste die ladder platleggen. Is dat uw bedoeling? Uh, ja, nee, ik, ik probeer het altijd, ja, uh, op een manier te doen, dat ik het op een, op een makkelijke manier, uh, ja, de dingen doe. En ik, ik ga vrij optimistisch door het leven. Uh, ik probeer, zeker ook in deze sombere tijden, en, uh, ik probeer op de optimist te blijven. Ik heb altijd zoiets van, ja, het komt wel goed. Mergo, bedankt voor deze levensles.